Het is lente op je radio. Je luistert naar Aloha Radio... Jacco Goeie Jacco Je bent uh, Je bent er, hoor Ik kan je zien Jij kan mij zien We zitten via de skype luisteraars Het is zondagavond 12 maart 2017 Het is vanavond volle maan En nog maar 1, 2, 3 dagen Voor de verkiezingen Ja ja, Dat wordt spannend hè? Ja, het liedje wat u net hoorde, uh, die is niet om aan te horen. Het geluid is heel erg overgemoduleerd. Andere liedjes klinken allemaal goed. Maar goed, we gaan uh, hem op de achtergrond lekker doordraaien. Want Jacco is daar. En uh, goed. Um, Oké, okay, Jacco. Ik zie dat Jacco zich alvast klaar maakt voor de deelname aan de podcast op de zondagavond. 12 maart 2017. <lacht> nee, ja. Maar goed dat u geen beeld uh, hierbij heeft. Verder zeg ik niks. Goedenavond, trouwens allemaal. Het was vandaag lekker weer, hè Jacco? Prachtig weer als het vandaag. ik ben net even een doekje pakken. Je gaat even ja, een doekje pakken. Een ja, doekje dat pakken. is weer iets voor die ruk, Van. Uh, Titel voor Democratie, hè, die we vorige keer hadden, op 1 maart was hij toch? Ja, dat was op 1 maart. Ja, maar die is verdwaald, hè? Die ja, hij is ging. verdwaald, ja. Ja, ja, jij... is ja ik heb gehoord, hij heeft zich aangemeld bij DENK, maar daar willen ze hem ook weer niet. Dus nou is hij uh, gaan solliciteren bij Forum voor Democratie en daar willen ze hem ook niet. Toen is hij maar uh, bij de PVV overgestopt, dus nou ja, ik je wel nagaan wat voor mensen er Jou? zitten, ja, ja, nou, ik heb, het laatste nieuws was dat hij was uh, naar een, een feminismebeurs gegaan ja. en daar is hij in elkaar geslagen en, uh, en gruwelijk gebruikt en genomen en zo. Oh dus, jezus. Nou, dat nou, Het nou. is helemaal fout gegaan, het is helemaal, uh, dus oh. hij is nu een beetje rauw en hij loopt moeilijk, maar… Oh uh, jezus. Nou, dat ja. is uh, niet fijn voor de heer Rookberg, hè? Dus hij is nee. nu even op vakantie naar Turkije. Mm -hmm. Even nou, lekker op strand. Nou, Ruk Beert, als je toevallig luistert, is de podcast. En ongeveer, nou, hoe laat zal het zijn, iets na 11 wordt het online gezet uh, vanavond nog. Dus zodra uh, dit programma is opgenomen, wordt die direct online gezet op www.aloa-radio.nl En dan klik je op de podcast. Je ziet het vanzelf op de hoofdpagina. En uh, ja, straks uh, laat ik even een klein filmpje uh, graag straks plaatsen. En dan kan iedereen zo'n beetje zien hoe het uh, hier een beetje om toe gaat. Ik heb al daarnet al een beetje gefilmd. En uh, hier in mijn kleine studio, het stelt niks voor. Hoor. Jullie denken, oh, nou, je zit in een grote radiostudio, net als wat ze dat bij de omroepen. En de commerciële radiozenders hebben, nou ja... Uh, misschien hebben jullie het al gezien ondertussen. Er is gewoon een, een klein kamertje. En dat is mijn studiootje. En, uh, ja, en uh, Jacco zit heerlijk uh, aan de frisdrank. Heel verstandig, heel verstandig. Ik zit gewoon aan de bier. Dat zeg ik gewoon. Ah, heerlijk. heerlijk wil ik het niet noemen. Maar... Uh, lekker biertje, heerlijk hoor. Uh, maar dat ja, moet ook kunnen, hè, nietwaar? Ik bedoel... Uh... Het is heb, uh, mijn tweede biertje voor vandaag. ik heb een film online gezet. Want mijn -film online, Ik heb zet. het gezien, ja. Prachtig filmpje. Is leuk gedaan. Hij is een beetje shaky. Nou, ik zal je uh, vertellen. Uh, maar, uh, dat het programmaatje er, uh, moet je nooit meer gebruiken. Want ik heb er spaard van. Ik heb het toen ook gedaan met een vakantiefilmpje. En um, geeft hij nou weer aan. Eh. Um, toen, uh, toen zag ik uh, dat hij ineens net alsof die uh, camera wegdraait. Maar dat komt door die bewerking. Dus zet hem nooit op automatische bewerking. Want ze vergiept je hele filmpje ermee. Nou, jouw filmpje ziet er uh, best nog wel uh, goed uit. Maar uh, als je inzoomt heb je gauw de neiging dat je beeld uh, erg gaat uh, bewegen. En als je uh, helemaal uitgezoomd bent. ...dan heb je er veel minder last van, dus ja, het, uh, probeer iets van een statief of zo te regelen. Want dan, dat... Ja, dat, dat was, het, hij stond op een statief. Oh, toch wel, oké. Okay. Maar het, het, het, het probleem was dat de, de grond waar hij op stond was heel erg omgegraven door de zwijnen. Okay. Dus het, was heel, heel mul, het was heel mul, dus het statief ja. zelf stond niet stevig. Plus dat um, de reeën stonden zo ver weg... Dat ze eigenlijk net buiten het bereik van de camera stonden, zeg maar. Oké, okay, ja, Dus de lens ja, ja. moest maximaal uitzoomen, huh? 85 keer, voor diegenen die het willen weten. Hmm. Moest 85 keer uitzoomen, uh, 85 je... keer zoomen. Nou, daar zal en ik voor de... ja. stond helemaal aan het einde van, van, van een weiland. Ja, Oké, okay. nou, ik zal jullie even vertellen, jullie kunnen het filmpje zien op onze radio-website. Dus halloa-radio.nl en klik je op video en dan staat die bovenaan, dat is het reënfilmpje. Dus kunnen jullie het allemaal bekijken als je het leuk vindt. En uh, ja, ik ben ook bezig met een film aan het maken, die staat er wel voor een deel op, maar dat is gewoon een proef, uh, een, proef uh, een testje zeg maar. Ik heb veel meer materiaal, maar ik ga tot eind deze maand van alles nog wat filmen in Den Haag in zwart-wit. En uh, ja. dus uh, ja, zo rond uh, begin april ga ik hem plaatsen. Maar uh, ik ga het uh, niet meer via YouTube in elkaar timmeren. Maar via mijn andere laptop, daar ga ik hem dan. Uh, daar heb ik dus een prachtig mooi uh, videoprogramma voor. En die ga ik dan uh, helemaal monteren. Um, nou, het wordt echt een juweeltje, dat kan ik jullie uh, verkloppen. Maar ik ga verder niet zeggen wat er allemaal te zien is. Het, is. het wordt een heel leuk filmpje, zonder commentaar. En misschien met een muziekje eronder, maar dat kijken we nog wel. Dus uh, zo doen is dus ongeveer begin april, denk ik. Ja, ben benieuwd. Uh, ik zag dat... Uh, ik zat, ik uh, kijk wel eens vaak naar... Uh, mobiele telefoons naar smartphones en zo... en hoe de capaciteit nou tegenwoordig gaat... met foto en video. En ik zag dat er... er zijn al... merken die al echt in 4K kunnen filmen... de telefoons. Zeg maar, die al in het hoogst haalbaar kunnen filmen. En er is zelfs één fabrikant... en die gebruikt daar twee lensjes voor... naast elkaar, zeg maar... Dan krijg je, en het aparte is dat het ene, de ene lens filmt in zwart-wit, en de andere lens filmt in kleur. Oh, dat is praktisch. Maar dat wordt, ja. dat wordt samen gemengd in één beeld, ja. waardoor, je de, waardoor je de diepte en de schaduwen en de licht, lichte delen krijgt van het zwart-wit, en de, de kleuren van dan de kleuren zeg maar. Dus het beste van beide wordt dan uiteindelijk gecombineerd in één film, oh. en die film en die film is dan in 4K. En nou ja. komt het hele aparte. Ja. Het is niet een van de twee topmerken. Dus het is niet Apple en het is niet Samsung. En de telefoon in kwestie kost 350 euro. Oh, dat valt nog mee dan. Dus dat valt echt reuze mee. Ja, dat mag je maar na de opname wel zeggen waar je dat kan kopen, want we mogen geen reclame maken. Dus dat mag je maar na de opname wel even aan mij vertellen. Want misschien heb ik wel interesse. Maar ik zeg nog wat. Je hebt ook een geluid, ook zoiets. Hè? Je hebt dan, ja, vroeger had je dan mono. En uh, toen kreeg je stereo. Toen kreeg je quadrafonie. Hè? Dus in uh, iedere hoek een luidspreker. Als je een vierkant uh, ruimte hebt, heb je voor twee, achter twee. Toen kreeg je die dolbische ruimtgeluid. En, uh, maar je kan zelf uh, 3D-geluid maken. Dat is heel simpel. Daar heb je gewoon een normale stereo-installatie voor nodig. En drie luidsprekerboxen die gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat is een hele adem, zeg zo. En uh, dan moet je, als je zeg maar uh, de plus en de min links en de plus en de min rechts... Gewoon zo laten natuurlijk. Wat doe je dan? Doe je de middelste luidspreker okay, tussen die twee boxen in. Doe je de plus op de uh, plus van de min, uh, of van links of van rechts, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel ook op de plus doen en dan de min uh, op de andere box. Dus het maakt niet uit of het uh, linksom of rechtsom is, als het maar wel plus op plus en min op min is. Dus links zeg maar de plus bij de plus en uh, de min op de linker... Uh, op de min. Wat krijg je dan? Alles wat in mono is. Want als jij zeg maar een mono-plaat van de Beatles hebt, dan hoor je alle muziek alleen maar via de middelste luidspreker. Maar heb je nou stereo, beetje gemengd stereo, en er zitten instrumenten bij in mono, of bijvoorbeeld de zangers in mono, Door je alleen die stem door die middelste luidsprekerbox en het stereo geluid de de instrumenten die links en rechts klinken, die hoor je gewoon normaal in stereo. Dus je hebt dan een soort 3D-effect. Dan kan je die boksen uh, links en rechts naast je zitten. Dus niet voor je, maar naast je. En het geluid zeg maar, uh, op afstand voor je. Dus dan hoor je toch een beetje ruimtelijk van... Hé, hey, ik hoor daar ook... Uh... En als je het dan zo'n positie neerzet... Of je kan de volume... Ja, met de volume wordt het los, Want je hebt dan natuurlijk wel hard en zacht. En dan de balans van links en rechts... Maar dan moet je die boxen zo neerzetten dat het allemaal uh, goed met elkaar uh, tot je toe komt, dat geluid. Dus dan hoor je uh, een muziekinstrument links en rechts. En voor je hoor je ineens alleen de zang uit de middelste luidspreker. Nou, jongens, dat is uh, geen uh, nieuw systeem, dat kan iedereen doen. Maar dan moet je wel drie boxen die alle drie hetzelfde zijn: hetzelfde wattage, dezelfde grootte. En dan komt het het beste tot zijn recht. En uh, nou, dat klinkt fantastisch, echt. Klinkt fantastisch. 3D geluid is dat dan? Dus. Ja, nou, ben benieuwd. Ja, je kan het thuis allemaal uitproberen. Dus uh, het is niet moeilijk. Ja, de techniek staat niet stil, hè? Nee, zeker niet. En ze zeggen wat de techniek staat voor niets. Nou, als je ziet, de, de wereld is er wel door veranderd. Hè? Ja. En het is vandaag volle maan en het is 12 maart en er schijnt uh, iets te gaan veranderen. Nou, je merkte het al, gisteren met die rellen in Rotterdam. Uh, er gaan dingen veranderen. We hebben straks verkiezingen in, in, in woensdag, aanstaande woensdag de 15e. Er gaan dingen veranderen. Dat heeft te maken met de maanstand en de stand van de planeten. En uh, je merkt al dat er dingen nu al gaande zijn. Er gaan nu grote dingen gebeuren. Maar dat gaan we vanzelf merken. Ik ben geen helderziende, maar ik heb het ergens gelezen. Maar je, je merkt het al. Het is al bezig vanaf 4 uh, maart. Is het al bezig. En mensen hebben ook iets, een beetje slapeloze nachten een beetje, ja, mensen voelen zich anders als anders. Dus het komt allemaal wel weer goed hoor, het is maar tijdelijk. Maar er gaan wel dingen stevig veranderen, het wordt niet meer zoals het was. Kijk maar naar de verkiezingen, kijk maar met Trump is aan de macht gekomen. Nou ja, jongens, waarschijnlijk wint de PVV ook. Misschien nipt, denk ik, maar ik denk wel dat ze winnen. Maar ik denk niet dat ze in een kabinet terechtkomen. Dat, dat, dat kun je wel op je vingers narekenen. Het wordt wel heel moeilijk om een coalitie te vormen. Het gaat uiteindelijk wel lukken. Maar dat wordt heel moeilijk. Ik denk zo tegen het eind van de lente. Begin van de zomer. Dat eindelijk de knoop wordt doorgehakt. Denk ik zelf. Het wordt net zo moeilijk als de laatste verkiezingen. Was het ook moeilijk om een coalitie te vormen. En ik verwacht... Uh, Heel veel problemen de komende tijd. Heel veel problemen. En verder uh, de rest ga ik hey, geen politieke uitspraken doen. Want uh, ja, bedoel, er zijn heel veel mensen die, uh, die luisteren. Dus ik ga geen, dat mogen mensen zelf invullen. Maar er gaan, zijn geen leuke tijden die we toch moeten gaan, dat kan ik je wel vertellen. Maar ooit komt het wel weer goed hoor, maar dan moet je even een paar jaartjes geduld hebben. Oké, okay, dat was dan uh, mijn ding, dus uh, Jacco, um, uh, even kijken hoor, ik wou eens even vragen aan jou. Um, we hadden het laatst vorige keer ook weer over, want de laatste podcast was op 1 maart, op woensdag 1 maart. In de tussentijd zijn we niet meer uh, uh, op de radio geweest. Had jij nog iets uh, wat we nog niet besproken hebben op de podcast? Je dat je kwijt hebt? Uh, uh. Een, een, een, een, een nieuwtje ja. wel. En dat is dat um, Twitter... die gaat... Um, accounts die gevoelig zijn... gaan ze... Um, uh, zeg maar, dat, dat, dat, daar gaan ze een melding van maken. Als je zo, je hebt bij, op Twitter heb je namelijk de optie... van uh, protect my tweets. Of als je gevoelige tweets hebt. Zeg maar bijvoorbeeld... Je twittert, uh, nou noem het niet simpel: je twittert porno, Hè? Ja. Foto, foto's of filmpjes. Uh, dan plaatst Twitter automatisch vanaf nu een slotje op jouw account. Okay. En dan, dat degene die dus jouw account, um, uh, die die account bezoekt waar gevoelig materiaal op staat. Uh, die krijgt van een bericht te zien van, nou, deze account verspreidt gevoelige uh, informatie of gevoelige beelden of wat dan ook. Wilt u dit zien, ja of nee? Op zich niet verkeerd, vind ik. Nee, maar er zit wel een... een, een... Het klinkt ook een beetje naar... Um... Selectief uh, wat ze willen uh, ja. laten zi zien op ja, de daar censuur. Werd, daar hebben we het vorige keer eens over gehad. En toen, toen uh, moet ik zeggen: aan de ene kant vind ik het een prachtig systeem. Want dan hoeven mensen niet te schrikken als ze schokkende foto's zien. Met opengereten lijken of porno of andere dingen. Maar uh, ik bedoel, stel nou voor dat jij politiek uh, uitspraken doet. Die, die bij een groot publiek uh, een beetje gevoelig liggen. En ja, de een zal zeggen van, nou ik ben het wel niet met die meneer eens, maar elkaar okay, mag zeggen wat hij wil. En de ander die zegt, ja, maar dat, dat, dat, dat, dat mag je zomaar niet zeggen, dat is kwetsend. En dat moet, uh... Dus ze gaan hun dan selecteren van, nou ja, jij hebt wel hele erge extreme uitspraken, ja gaan we op slot doen of we, we, we halen je eraf. Ik eh, bedoel, kijk, dat moet je pas doen als er klachten komen. Dan moet je zeggen, oké, okay, je krijg een berichtje, jouw bericht is verwijderd... want hij is veel te beledigend of wat dan ook. Maar ja, wat is beledigend? Wie maakt dat uit? Ja, dan heb je die discussie weer van eh, vrijheid van meningsuiting, weet je. Kijk, wat ik zelf heel eerlijk vind... ik vind, laat ze maar pas verwijderen als er klacht, veel klachten komen. Kijk, als een enkeling is jammer dan... Maar als er nou ook uh, veel klachten komen, dan kun je altijd nog zeggen: Nou, jongens, we gaan die persoon even aanspreken. En uh, ja, of die het zelf wil verwijderen. Weet je, doet hij dat niet. En dan komen nog meer klachten, dan kunnen we uh, zeggen: Nou, dan halen we hem zelf weg. Maar dan moeten het wel echt ernstige klachten zijn. Serieuze klachten, niet zomaar. Ja, ik zal het officiële bericht even voorlezen. Ja. Uh, Twitter test momenteel een systeem waarin gebruikers automatisch worden aangewezen... als een gevoelig profiel, een profiel waarop informatie kan staan... die voor andere mensen mogelijk beledigend of beschadigend kan zijn. Mocht een profiel dus als zodanig gekenmerkt worden... dan zullen alle tweets automatisch worden afgeschermd... en zien de andere gebruikers een grote waarschuwing in beeld staan. Mocht een andere Twitteraars alsnog dat profiel toch willen bekijken... Dan moeten ze zelf daarvoor op een knop drukken om die tweets te kunnen lezen. Okay. Het, gaat een, het gaat nu nog om een test, maar uiteindelijk zal het over een paar maand... over uh, heel Twitter verspreid zijn. Ja, oké, maar dan hebben ze toch de keuze om te kunnen kijken dan, of te luisteren, of te lezen, of wat dan ook. Ja, en een ander ding wat ze ook gaan doen is ze gaan controleren of de profielfoto's, zeg maar, dus dat mensen. Makkelijker aan, aan de hand van de profielfilter al, al, zeg maar, uh, accounts kunnen uh, oh, gewoon nou, op diezelfde manier genegeerd worden. Ja, daar heb just... ik e even een klein kritiekje op. Niet op jou hoor, maar op Twitter dan. Want wij hebben ook een twitter account van Aloha Radio. En uh, we hebben geen Facebook. Ja, ik heb wel een Facebook, maar die gebruik ik privé. Maar we hebben wel een Twitter account en een blogspot account. En dan zie je het logo van de Aloha Radio op. Daar zie je geen gezicht op. Je ziet wel foto's van mij. Maar dan moet je echt uh, gaan zoeken. Maar ik denk dadelijk... ze mij eraf van... ...ja, je hebt geen duidelijk profiel. Nou, we zijn een radiostation. En mm -hmm. uh, ja. Ja, dus die... dit gaat voornamelijk over... ...je hebt accounts die het standaard... ...icoontje gebruiken. Gewoon dat eitje, weet je wel. Mm -hmm. En die gaan ze gewoon weer... Oké, okay, ja, dat zag ik ook op, uh, van de, want ik zat toen uh, met die demonstratie naar Periscope te kijken. Er zat een verslaggever van het AD, het Algemeen Dagblad, die zat te filmen daar in Rotterdam. En daar zag je heel veel uh, mensen die reageerden via de chat, met een eitje inderdaad, want daar hebben ze ook een eitje als je geen profielfoto hebt. Nou, je wil niet weten wat er geschreven werd allemaal daar zeg. De ene belediging naar de andere en dan weer over en weer, maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar dat zag je ook allemaal anonieme mensen met wel een naam, maar geen foto erbij. En op zich vind ik dat op zich wel goed, ja, want uh, dan ben je ook wel voorzichtiger met rare dingen roepen en schreeuwen en, en beledigen. en zo. Want dan weten ze je uh, uh, nou ja, wel te vinden, ik bedoel. Uh, je moet natuurlijk ook uitkijken uh, dat je ramen niet worden ingegooid. Je moet natuurlijk nooit je adres erop zetten natuurlijk. Maar ik vind wel dat, uh, ik vind wel dat Twitter het recht heeft om jou uh, te weten wie je bent. Ze dus hoeven natuurlijk niet alles voor je te weten. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen nepprofielen aanmaken... en dan via dat nepprofiel mensen gaan kwetsen. En dat ze dan zich veilig waan achter een computer want ze kunnen me toch niet vinden. Want uh, de instanties kunnen je wel degelijk opsporen via de cookies en dergelijke. En uh, vooral de overheid dat als jij uh, opruiende teksten achterlaat, zat de politie binnen een half uur voor je deur. hoor Dat kan ik je wel verzekeren. Ja, nou ja, en we hebben van de week weer wat mooie wat afluisteren en afkijkschandalen gehoord. Hè, over dat de CIA meekijkt via de nieuwe smart tv's. Ja, ja. Uh, en uh, bedoel, het is ook al heel lang bekend dat bijvoorbeeld van die digitale thermostaten in huis... ...dat daar ook heel veel gegevens door worden verzameld. En ja, maar wat moeten ze ermee? Kijk, door, ben jij nou een verdachte van een criminele feit? Dan kan ik me voorstellen dat ze je dan via een smartphone of via de televisie... ...want ze kunnen die smartphone ook gebruiken als er geen batterij in zit. Dan kunnen ze je toch afluisteren. Kijk, als ze iemand op de korrel hebben, snap ik het wel... Maar wat moeten ze nou met de informatie van een gewone burger die af en toe eens wat gek schrijft? Hè, en die doet verder geen vlieg kwaad en die heeft kritiek op die en ik heb kritiek op dat. En die gaan zo'n smisha over van, nou misschien is het wel een terrorist. Of misschien is het wel eh, iemand van een eh, een of andere eh, terroristische organisatie, weet ik veel wat. Terwijl die geen vlieg kwaad doet, die, die, die, die uit zijn frustraties op de een of andere manier. En dan kunnen ze altijd nog een mailtje sturen dat niemand het verder mee hoeft te lezen. Van joh, is er iets aan de hand of zo? Waar zit je ergens mee? Kunnen we je helpen? Dat gaan ze ook doen hè, van Twitter. Want als ze zien dat iemand zelfmoordneiging hebt en die laat iets los daarover. En dat gebeurt er vaak. gaan ze kijken of ze misschien geen hulpinstanties kunnen inschakelen. En ja, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij hoor. Maar goed, ik bedoel, als ze daar mensenlevens mee kunnen redden, vind ik dat op zich... Uh, ja, niet echt een probleem, maar ja, ik denk wel zoiets van ja, eh, moeten ze zich daar wel mee bemoeien. Want ze moeten zich niet als zorgverlener gaan gedragen of, of als eh, schooljuffrouw of, of weet ik het wat. Weet je, ik bedoel, eh, daar hebben we de, de inlichtingendiensten voor, toch? Voor dat soort dingen. Ze kunnen wel aangeven van hé... Hey, ik, ik weet het niet, maar er zijn een paar profielen die houden zich met duistere zaakjes bezig. Maar ja, daar heb je weer dat blacknet of dat darknet voor. De politie heeft al moeite om erin te kunnen breken. Dus ja, ze komen er geen toch wel achter. Want ze hebben genoeg mensen die de versleutelde dingen kunnen openen en zichtbaar kunnen maken. Maar zullen we een muziekje draaien? ja, want ik krijg een beetje droge keel. <laughs> we even kijken. Ik heb hier uh, wat, wat liedjes. En uh, ja, oké, okay. nou die gaan we niet meer draaien, nou, want die, die, die was niet om aan te horen. Ik wil ook de naam niet noemen, want dan beledig ik de band daarmee. De volgende is Anikita met de haarles, de haarloze. Daar komt hij. Heftig hè. Wat een heftig nummer is dat zeg. Godzijdank Mickey. Ja, oké. Okay, nou, we zullen eens even kijken. Um, ah, ah, ah. Ja, oké, okay, goed. Dat was uh, anti. Ja, ik kon trouwens niet deze anti huppelde Pup. Met de uh, Hairless, de haarloze. Ja, oh ja, dat is zo. ja, De haarloze, dat zei je. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ook straks na... Uh, uh, na uh, 23 uur. Dus, dus na 11 uur vanavond. Dus, dus uh, voor zondag 12 maart 2017. Na... 11 uur Dan wordt deze podcast online gezet. En jullie kunnen luisteren. Zolang je en zo vaak je wil. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, www H. En dan is het een streepje. Dus geen laag streepje, maar een normaal streepje. Radio.nl L, en dan doen we slash, en dan is het podcast, en dan zeggen we um, plaatsen, toch? Kijken wat hij doet als ik op een pijlke druk, juist kijk, dan gaat het filmpje online naar YouTube, en die, uh, nou zo, is nou aan het uploaden. Dus straks uh, kan iedereen het filmpje zien en in die tussentijd dat jullie nu luisteren, is die al online. Dat zijn jullie van tevoren gewaarschuwd en ik ga het op uh, zowel mijn privé Facebook als de radio podcast als uh, blogspot.com plaatsen van Aloha Radio. En jullie vinden de Twitter en de blogspot. ...op de hoofdpagina van Aloha Radio. En dan kunnen jullie het allemaal meekijken. We doen ook al uh, ja, uh, aandacht besteden aan radio uh, amateurisme... ...en radiopiraterij. Want Radiopiraten bestaan nog steeds, hè. Op de Middelgolf onder andere. En op het platteland is het al jaren het geval. Je kan met een paar wat al uitzenden op de AM. De Middelgolf. En dat is meestal zo rond 1600 kHz... En dat is een beetje aan het uh, eind van de ja, richting korte golfband, zeg maar. Hè? Waar vroeger Veronica zat 192 um, ongeveer 192 meter was dat, hè. Dus uh, ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ik heb uh, uh, wat op, uh, erop gezet. Er zit een online uh, multibandontvanger ontvanger op. En die gaat vanaf de lange golf tot aan de 30 uh, megahertz. kan je alles luisteren, USB, uh, LSB, AM, FM modulatie. En dan kan je alle zenders uh, die rondom Leiden zijn te ontvangen. Want het, die zender zit, of die ontvanger bedoel ik, die staat ergens in, uh, in de buurt van Leiden. En je kan aardig wat ontvangen hoor, zelfs zenders uit Friesland kan je hier en daar horen. Er zit ook nog een AM-zender, een legale AM-zender met maar een paar wat, ergens in Utrecht. Radio Paradise. We hebben radio, eh, voormalig Radio Waddenzee, dat heet nu Radio Seagull. Die zendt helaas alleen maar in het Engels uit als het goed is. Maar daar in de buurt hoor, heb ik ook nog een zender gehoord. Heel wat eh, amateurs hè? Die bakkies, ja, die bakjes hoor je niet zo heel veel. Omdat de mensen natuurlijk allemaal achter de pc zitten. Eh. Heb jij je wel eens bezig gehouden met radio Of wel eens naar, naar zenders geluisterd of zo? Eh, vroeger of zo? Nou, vroeger was het natuurlijk wel. Hallo, Gods kleren, wat klinkt ja. Ja, nou, weet je hoe dat komt? Daar kan jij niks aan doen hoor. Maar de muziek, die moet ik hè, behoorlijk open zetten. Dus. En als jij, bij jou moet ik hem weer zachter zetten. Was ik even vergeten. Als jouw stem die... Hè, het legt niet aan jou hoor, maar dat komt gewoon, het geluid van de Skype is een stuk harder als van de muziek. Dus ja, daarom moet ik nog eens een keer nog steeds die laptop uh, voor de muziek uh, apart erop zetten. Dan kan ik dat scheiden. En, uh, dus, maar goed, daar uh, kan jij niks aan doen. Hè? Dus, uh, vroeger luisterden we dus wel amateur radio, toch was dat ja. heel erg populair. Dat was ook een beetje de tijd van de bakkies. Ja dat mensen muziek draaiden... met uh, een bakje... en wat, wat ik wel... Uh, wat ik wel ook wel gedaan heb... is dat terwijl je gewoon... achter de computer zit... gewoon van wereldwijd... Uh, amateur... zendertjes uh, beluisterd... Mm. en nou ja, mijn interesse ging uit naar amateur -zendertjes uit, uh, uit Schotland en Ierland... Mm. en die vond ik dan... en die vind ik nog steeds... Via www.amateurradio.eu Oh, dan moet je dat maar even in de chat schrijven. Want dan kan ik hem ook op mijn site plakken. Dat vind ik wel interessant. Maar ga en door. Is, daar hebben ze dan weer een, een, een tabblad van radioclubs. Nou, en daarmee uh, daar kun, je dus, hm. uh, ja, daar kun je dus allerlei radio... Uh, Sites en, en, en clubjes bezoeken en dingen en zo. Uh, ja. Er zit dus echt... Uh, ja, er zijn dus heel veel uh, amateurradiozendertjes, zeg maar. En uh, dat vind ik wel leuk. Het, je hoort vaak dan ook nog uh, muziek... Um, uh, ja, die je anders nooit gehoord zou hebben, natuurlijk. Lokale muziek en ja, zo. Okay. Ja. En, maar ik vind, ik vind het ook heel leuk, dat het is niet echt amateur radio, het is meer amateur muziek via video. Hmm. En dat is, er zijn een aantal uh, periscope uh, kanalen, die uh, voornamelijk uh, alleen maar muziek uitzenden en uh, die zijn er in zowel uit Amerika als uit Engeland in Ierland en Schotland en daar hoor je dan vaak hele leuke muziek of uh, uh, zeg maar dus um, Periscope is een appje voor, uh, voor video en dergelijke en uh, via Periscope kun je dus ook uh, live in een, in, een, in een klein studiootje meekijken ergens iemand die plaatjes zit te draaien en eigenlijk Via die andere servers die wij ooit gebruikten, Bambuser, zijn zie je ook nog wel wat mensen thuis zitten die, uh, die muziek draaien. Gewoon vanachter hun computertje. Sympel. Het is wel makkelijker geworden ja, natuurlijk om het wereldwijd, uit, uh, wereldwijd ja. uit te zenden. Je hebt, je hebt software bijvoorbeeld zoals Mixler. En de, de bijbehorende site. En als je op de website van Mixler kijkt, zie je ook heel veel mensen die gewoon muziek vanaf hun pc'tje draaien en dat over het internet uitzenden. Oké, okay, ja, dat is wel geinig natuurlijk. Ja. Dus er is best wel eigenlijk een heel groot aanbod. En je moet vaak even naar zoeken. En de, omdat er best wel een aardig aanbod uh, is, zit er natuurlijk ook aardig wat rotzooien uh, tussen, zeg maar. maar uh, ja, maar dat blijft ja. je altijd houden, hè. De, de, ja. de, de techniek is ook ja. wel zelfs zover dat je gewoon eigenlijk vanaf je tabletje of laptopje, en zelfs vanaf je smartphone, gewoon uh, een, een radioprogrammaatje kan maken en kan uitzenden ja, over je internet, internet hè. Ja, man. De, de, wat ik net zei, dat appje van Mixler, dat is er zo'n eentje. Die, uh, als je er gewoon muziek op je telefoontje hebt staan. Het nou, moet wel recht vrije muziek zijn natuurlijk. Maar als je daar muziek op zet en je zet dat Mixler appje aan. Dan uh, creëert hij een soort van mini studio waarmee je die muziek kan uitzenden via een site waarheen je wil. Je kan het ook, uh, je kan het ook doorstreamen naar een shoutcast uh, server of een icecast server. En dan weer verspreiden via allerlei programma's en allerlei websites. Uh, of een, een eigen website uh, bouwen met daarop een spelletje, uh, zeg maar. Waarop de mensen dan gewoon live uh, radio kunnen luisteren. Alleen ja, als je natuurlijk een, een, eigen, een eigen radio hebt met een eigen website. Dan uh, ja, moet je natuurlijk wel heel veel reclame maken voor die website. Want anders weten mensen niet dat die website er is. Mensen moeten op ja. de een of andere manier horen dat het bestaat. Dat is vaak het moeilijke natuurlijk. Omdat je met Google zit je met dat... Ja, de, de grote komen eerst aan de beurt. En de, de amateurs komen een keer op pagina 5, 6 uh, ja. aan de beurt. Zeg maar, hè? Ja. Als je voor muziekzenders in Nederland bijvoorbeeld zou gaan googlen... dan krijg je eerst alle grote kanalen... Hè, de, al de FM's en daarna de AM's. En, en dan op pagina 10 of zo... krijg je de eerste amateurs. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat is vaak, hè. Kan mijn, mijn website... Die, uh, die is, uh, ja, als ik Aloha Radio intyp, dan zijn de grote zenders die zo heten. Want er zijn natuurlijk meer zenders die Aloha Radio heten. In de Verenigde Staten zit er een, die komt uit Hawaii. Die zat ergens bovenaan. Dan heb je ja. Aloha Radio uh, of Aloha Joe. En euh, dan volgt er nog een stel, een paar een Russische, een Italiaanse, een, een, een, een, een, ook zelfs een Duitse Aloha-radio, een Poolse heb ik zelfs gezien, die ook Aloha-radio heet. Er zit zelfs een kanaal op YouTube, een Nederlandse Aloha-radio. En uh, ja, het ziet er best wel gelikt uit, allemaal. Maar ja, daarom heb ik ook NL achter uh, mijn naam gezet. Dus Aloha-radio NL, dat iedereen weet. Oké, okay, het is. Uh, Oké, okay, dus is weer een andere Aloha. Maar goed, er zijn niet veel Aloha-radio's in Nederland. Ik, ik geloof dat we met z'n tweeën of met z'n drieën zijn. Er zijn ook mensen die hem wel hebben gehad, maar niet meer gebruiken. Want uh, Aloha-radio, het klinkt wel lekker, weet je wel. Ik vond het een leuke naam, ik heb speciaal aan Willem de Ridder toestemming ge gekregen... om die naam te mogen gebruiken, omdat hij het blad Aloha heeft opgericht... Uh, toen heb ik al hem gevraagd: mag ik die naam gebruiken voor mijn radiozender? Zei natuurlijk, mag dat. Dus uh, ja, dus uh, oké, okay, dus bij deze heb ik dat gedaan. Ik vond het leuk klinken, weet je, die naam heeft geen betekenis of zo. Voor mij, gewoon uh, ja, een leuke naam. Hm? Dus uh, zo doen Ja, misschien wat, er, wat er informatie. Is. Uh, er zijn vergunningsvrije frequenties in Nederland. Uh, ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Die zijn er. Als je kijkt op de site www.ham-radio.nl uh, uh, ja, ja. Daar staan alle kanalen op uh, beschreven. Hmm. Uh, ja, wacht even. Ja, dat, dat, dat ken ik. Dat is niks nieuws. Dat is de 27MC-band. Ah, 40 ja. kanalen. En dan heb je op de PMR-band. Dat zijn 8 kanalen. En die mag je alleen die kanalen gebruiken. Dus je mag niet de hele band gebruiken tussen die twee kanalen. In, want je hebt ook nog okay. subkanalen. Die mag je niet gebruiken. Maar die acht kanalen. Je hebt ook 69 kanalen. Uh, je hebt PMR en uh, MDR of zoiets. En die mag je maar met 10 milliwatt uitzenden. Nou, dan kom je misschien net 100 meter mee. En met die um, halve wat, uh, met die PMR kanalen, met die acht... Dan kan je ongeveer naar nou een open ruimte kan je ongeveer drie kilometer ver komen. Maar in een bebouwd gebied kom je ook niet verder dan nou, misschien twee, driehonderd meter. Maar het, het is wel, wel handig voor klussen. Bijvoorbeeld als je aan het klussen bent op het dak en eentje staat beneden. Dan is zo'n dingetje makkelijk. Of voor op de camping. Voor een campingbeheerder is het handig. Praktisch. Of in een bedrijfshal. Als mensen bijvoorbeeld met zo'n wat jij op je werk hebt. Zo'n heftruck. En, uh, ja, en, en je hebt dan een radioverbinding met elkaar. Van joh, uh, zo en zo. En dan moet je niet helemaal na, hoef je niet helemaal naar iemand toe te lopen. Bij ons op mijn werk gebruiken ze daar gsm-telefoons voor. Of smartphones zelfs. En ik denk, ja, waarom geen bakkie? Dat kost Haast uh, geen drol. Je hebt geen abonnement nodig. Nou, vroeger hadden ze ook bakkies hè, op die gemeenteauto's. Hè. En uh, dan kon je de dag, kon je tokkelen met elkaar. En de baas kon meeluisteren. Dus... Uh, Zodra het te veel voor privé werd gebruikt, er werd er wat voor gezegd. Van jongens, euh, doe dat lekker in de pauze, weet je. In nou, de handwerk. En dan kon je dan bijvoorbeeld iemand oproepen: van joh, euh, jullie zijn toch in de buurt als jullie klaar zijn. even, euh, of weet ik veel. Of als iemand euh, pech had of zo met zijn wagentje. Dan kon je elkaar euh, ondersteunen, zeg maar. Nou, tegenwoordig gaat het allemaal via de telefoon. Maar ja, dat kost wel een abonnement. Het zou wel weer zo'n bedrijfsabonnement wezen. Krijgen ze meestal fixe kortingen op. Maar een bakje kost niks. Ik koop zo'n ding. En uh, ja, je moet wel eens kanalen huren voor als het voor bedrijven is. Maar ja, het is altijd nog goedkoper dan uh, zo'n verzendvergunning dan uh, zo'n telefoon-dingen. Uh, Want ik geloof dat die uh, bedrijven die zeg maar. Uh, ja, die zandwagens, weet zo, je kent dat wel, die werken allemaal nog met bakjes volgens mij. Want er zat zo'n knoepet van een antenne op dat dak van dat bedrijf. Op de Binkhorst. Ik zal geen naam noemen, want dan maak ik reclame. Maar er zat een joekel van een antenne op. En eh, ja, die, en taxi ook, die werkt nog steeds analoog. Je kunt ze gewoon nog afluisteren. Alleen tegenwoordig werken de tram en de bussen, de openbaar vervoer, die werken tegenwoordig digitaal. Dan kan een trambestuurder in Den Haag zelfs met eentje uit Limburg. Eh, uit Maastricht of met een buschauffeur uit eh, Zwolle communiceren, als ze dat zouden. Het is technisch mogelijk. Het gebeurt al nooit, maar het kan wel. Dan heb je weer bepaalde kanalen of zo voor? Maar, maar het is wel allemaal mogelijk. Ja, dat is mooi. Hè? Dat is leuk dat het uh, allemaal mogelijk is. Ja. Maar het is uh... Ja, het is, leuk, het is een leuke hobby om zelf te doen, denk ik. Nou, ik heb, ik heb op die, als je op die website van Allowa Radio kijkt, op Radio Amateurs, daar zit een website tussen. Daar kan je zelf zien ja, hoe je een zendakje kan bouwen. Een klein korte golfzendakje. Er zijn mensen die een oude ontvanger na hebben gebouwd, met zo'n buis erin. Zo uit de jaren twintig hebben ze nagebouwd. En een zender waar je me dan morsecode mee kan zenden. En dat ziet er uh, ja, een beetje best wel indrukwekkend uit. Maar je Laatjes, zoals jullie zien. Hé, uh... hey, jij zit naar mijn dingen te kijken. <laughs> <laughs> <Laat maar. laughs> Grappig. Ja, ik heb hem net online gezet. Dus uh, ja, ik ga hem straks even plaatsen op, op de Facebook. En op de, op de Twitter staat hij al trouwens... Op Facebook doe ik het straks wel even na de opname. En terwijl die aan uploaden is, dan kunnen de mensen zich alvast warm maken voor, de, voor de, het programma. Maar het wordt, is het tijd voor een liedje. En als je even die twee minuten vol zou willen kletsen, dan ga ik even een liedje opzoeken. Ja, nou, ik, um, ik heb... Sinds kort heb ik te maken met psychiatrische zorg. En Ik ga er niet te veel op in, maar... Uh, ik maak me wel ongerust over uh, nou ja, hoe het in de Nederlandse gezondheid uh, gaat op die manier. Want uh, ja, ik zie dat er gewoon echt zwaar geldtekort is. En ik zie toch ook dat de, de mensen die het werk doen, dat die echt een stinkende best doen. En dat die heel erg druk zijn, maar dat die gewoon de middelen en de mogelijkheden niet krijgen om hun werk wat te doen. Dan nou, maak ik me eigenlijk best wel, uh, ja. best wel zorgen over, zeg maar, over de gezondheidszorg in Nederland. Ja, ja Daar heb jij. ik toch best wel problemen ja. mee. Uh, ja. Daar mag best wel meer geld heen en meer handjes aan het bed en Dat vind en ik zo. ook. Ja, daar betalen we immers trouwens ook premie voor. Hè. Dus niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere mensen. Dus... Uh, het is nog steeds een collectieve verzekering, want het is verplicht he. in Amerika en Canada is het niet verplicht. Maar het is wel zo, als je daar verzekerd bent, als je het kan betalen tenminste, dan, dan uh, hoef je niet bang te zijn dat je hoge rekeningen krijgt. Nee. Want iedereen, ja kijk, je ken het gokken van nou ik verzeker me niet, ik ben toch gezond, maar voor hetzelfde geld raak je gehandicapt door een ongeluk. Nou, dus je ben je maar in de aap geloseerd, zou ik zo zeggen. Maar goed, ja. tijd voor een liedje. Scrapple. Soonab. Oh, she... Okay. Ja, luisteraartjes, uh, prachtig nummer. Een beetje langdradig, maar het klinkt op zich wel aardig. Een beetje te lang. Maar is bijna afgelopen. En uh, oké. Okay, uh, ja, bedoel, heb je nog, uh, uh, nog een nieuwtje uit de natuur of zo? Uh? Uh, nou, een, een, een, uit een, een nieuwtje uit. Een, een, Wat ik wel weet is dat uh, de leiding van Burgers zo heeft vandaag bezoekers geadviseerd een andere keer maar terug te komen. Het was een compleet gekke huis bij het dierenpark in Apeldoorn. Er waren zoveel mensen dat uh, nou, Burgers zo heeft. Zelf een behoorlijke grote capaciteit. Veel parkeerplaatsen. Maar ze hebben op een gegeven moment... de, de parkeerplaatsen van het Open erbij getrokken. Uh, konden ze nog niet aan. Vooral uit Duitsland... waren uh, echt gigantisch... veel mensen hierheen gekomen. Het was natuurlijk ook schitterend weer. En op een gegeven moment... hebben ze gewoon de kassa's gesloten... smiddag, omdat er gewoon niet meer mensen... Uh, ja, waar konden... Ja, ik heb zoiets op het nieuws geloof ik gezien, bij de NOS, ja. Want ik ben een paar jaar geleden ben ik daar eens geweest, met twee kennissen, met mijn vrouw erbij. Oudehanddierenpark, nee, oh nee, dat was niet Burgersdierenpark, dat was Oudehanddierenpark, was dat. Dat is bij Reni, daar ben ik toen geweest. Nee, Burgerssoe, dat ligt toch in Arnhem, toch? Ja, Burgerssoe ligt in Arnhem, Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, daar ben ik, ik weet niet of ik daar wel eens geweest ben. Wel in, in Emmen dan, tenminste Emmen. Ja, daar ben ik van de zomer geweest. Vorig jaar zomer. Heel mooi. Een prachtig nieuw dierenpark, zoals je weet. Die is ook alweer een jaar open ondertussen. Maar het is echt een moeite waard, hoor. Emmen, zo, dierenpark. Uh, uh, wildlife heet dat, geloof ik. Het is echt prachtig. Ik ben nog nooit in die oude geweest. Althans, ik kan me niet heugen. Maar, uh, Misschien ooit met mijn ouders toen klein was, maar dat weet ik toch niet meer. Ik weet al dat ik uh, was in het Dierenpark. Ah, oh. ja, daar ben ik wel eens van de kleuterschool geweest met mijn ouders. Ik ben er een keer met een ex-vriendinnetje van mij geweest in, uh, in 1984. En een paar jaar later werd hij gesloten. Het was een klein dierenparkje, daar ben je zo doorheen, maar... Uh, maar het is, uh, het is allemaal gesloten en er zaten zelfs nog apen in opgesloten, jarenlang, tot, paar, tot nog niet zo lang geleden. Ja. Werden, ze werden wel verzorgd hoor, dat wel, maar die zijn nou ook weg, want één aap is toen overleden. En die andere, die uh, ja, die bleven alleen achter vonden ze zielig, dus hier hebben ze ook maar daar weggehaald. En niemand wist het, hè? er waren maar heel weinig mensen die het wisten dat er nog twee apen leefden. Vreemd hè? Er was waarschijnlijk geen plek voor of zo elders. Maar ze waren zo gehecht aan een omgeving. dat ze daar waarschijnlijk niet weg wilden of zo op de een of andere manier. Uh, ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen, ja, inderdaad. Dus uh, dat is wel apart eigenlijk, hè? Dat, dat kan gebeuren zo. En uh, dat, niemand wist ervan, alleen ja, een paar mensen wisten dat. Dus ze werden er gewoon verzorgd, ook wel hoor. Maar ja. uh, het is ongelooflijk. Uh, ja, ik vind het wel leuk dat soort dingen aan de ene kant. Want het is toch iets geheimzinnigs, weet je. Dat uh, in, in, ja, iedereen denkt dat er, dat er geen dieren meer zitten. En dan zitten er toch nog een paar jaren lang uh, twee beesten, ja. Totdat de uh, een overleed, uh, ja. Dus ja, hoe het verder met die apen is afgelopen, weet ik niet. Nou, zin per se was dat, geloof ik. Hoe het met die overlevenden is afgelopen, weet ik niet. Maar ja, die hebben ze denk ik elders geplaatst of misschien, uh, ja, ik weet het niet, uh, dus uh, ja. Ja, Vossen hebben we hier ook, in uh, Duinen, en, uh, bij Scheveningen, Westduinpark, ja. en uh, bij, bij Mayen, dat Mayen, ook hè? Ik heb er een keer eentje gezien, dan rij ik daar zo, was donker, was s nachts. Eind van de weg wegrijden ik een keer met een kameraad. En ik zeg, kijk daar, eens. zag ik zo in mijn koplampen een vos. Zag ik zo de, de duinen in schieten, zo tussen dat helmgras zo naar boven toe. Vlak eh, bij Duindorp in scheveningen is dat. En dan vond ik zo gaaf, joh. Ik had nog nooit een vos in het wild gezien. En toen voor het eerst. En ik, denk, wauw, dat is kikker, man. Ja, je moet alleen geen kip hebben, hè. Ja, dat is niet zo fijn, Want als jij kipmout, dan ben je de klos met een vols. Ja, nou, de de, de, de, de de vlinders komen ook uh, langzaam weer, uh, okay. weer tot leven. Er zijn de, de, de eerste waarnemingen, zijn al uh, uh, die zijn al weer, uh, ja, de gemeld zeg maar. Die worden alle waarnemingen worden gemeld. En uh, er zijn al een aantal vlindersoorten meer, zoals de kleine vos, de citroenvlinder, de dagpaal ook, zijn alweer uh, gezien, zeg maar. Die zijn alweer op de foto gezet, dus uh, ja, okay. dat is te leuk. En wat uh, heel erg populair ook dit jaar weer is, dat zijn de webcams van... Uh, beleef de lente van vogelbestemming. Die hebben weer uh, de webcams, uh, uh, die hebben weer de webcams aangezet en um, uh, ja, dan kun je dus in, in de nestkasten kijken van de diverse okay. vogels Ik en had, dat uh, adres uh. is www ...vogelbescherming.nl... ...slash... lente. Oké, okay, misschien ga ik hem eens wat... ...message plakken. Weet ja, je wat we ook kun je, kunnen doen, nou, Jacco, nou, als je, je dat leuk vindt... Kan, ...kan ik voor jou ook een pagina... ...maken, dat, jij, dat ik dan wat dingen... ...van jou erop ga zetten, een aparte pagina... ...over de natuur of zo. en dan kan je zelf... ...plaatsen wat je wil. Ja, daar moeten we maar eens even over kijken. Ja, is ik leuk man. Zit zelf, ik zit zelf ook aan zoiets te denken... Mm. Dus, uh, nou, en anders een linker. Des, de des, desnoods geef ik jouw uh, wachtwoord dat je zelf er lekker op kan klauwen, Het is niet zo moeilijk, ja, het, is... het is heel makkelijk. Uh, en, maar uh, onderhand, dus, daar kun je allerlei nestkastjes kijken, waaronder een nestkastje van een uil en van een ijsvogel. Dus dat is heel okay. erg leuk. Ja. Ja, ik vind het ook wel leuk hoor, die natuurdingen. Als kind was ik al gek op de Veluwe. Want we gingen, ja, het strand dat was ik natuurlijk wel gewend, vind ik ook nog steeds fantastisch. Maar alleen ben ik vorig jaar ben ik voor het eerst, sinds jaren, niet één keer op het strand geweest. Wel daar langs gereden, maar niet echt op het strand zelf geweest. Dat is voor het eerst. Ik kan me niet heugen dat ik. Geen jaar, ik heb wel een keer het slechtste jaar wat weer betreft. Uit is één keer wel op het strand geweest en de rest van het jaar niet. Maar afgelopen jaar helemaal niet. Meestal ga ik wel vier, vijf keer of zes keer per jaar naar het strand. En dit jaar niet één keer. Ja, het weer hè. En, en, en als het, uh, en als het uh, wel kon, dan had ik geen zin, weet je. Of uh, ik had wat anders te doen. Want ik heb natuurlijk niet altijd uh, tijd om leuke dingen te doen. Ik heb natuurlijk ook nog een vrouwtje thuis. Uh, ja, en, en, uh, ik moet ook nog wel eens andere dingetjes doen. De tuin moet wel eens gedaan worden en dat soort dingen. en uh, ja, of, uh, of er is weer eens eentje jarig in mijn familie. Ik moet daar weer naartoe. Poo, jongens, jongens, al die verplichtingen. Ja, daar zakt me de broek vanaf. Maar goed, het is niet anders. Maar ja. het is in ieder geval leuk om die dingen te zien. Er is een... Uh... Er zijn diverse soorten, even kijken. Er zijn uh, uilen, even kijken. We hebben ijsvogeltjes, blauwe rijgers, nestkamer, gierzwalen, koolwezen, slechtvalken, ooievaars en. Slechtvalken. Dus, ja. Waarom heten ze slechtvalken? vraag ik me af. Zijn Waarom heet het, een slechtvalk een slechtvalk? Omdat die misschien uit in dienst Omdat... van de duivel uh, of zo, volgens oude zagen misschien, weet ik het. Ik zeg maar wat hoor. <laughs> ik heb trouwens nog een boek over oude zagen en legenden. Over Gamaanse verhalen, over ja, uh, zo'n duizenden jaren geleden. Die heb ik ooit eens gekocht. In een zo'n boekwinkeltje met allemaal goedkope boeken. Het is wel nieuw, allemaal nieuwe boeken. En uh, ik heb me uh, nooit echt in gelezen, maar ik wil dat toch eens een keer doen. Ik vind het wel leuk, al die oude verhalen, weet je wel. Maar ik, ik waai een beetje af, We hadden het over de. Maar natuur. De, de, de, die vroeg aan mij de slechtvalk, zeg maar. Ja, want ja. de slechtvalk de slechtvalk heet. Oh. En de slechtvalk die heet slechtvalk, omdat hij zich tijdens het jagen. met een rotgang naar beneden stort op zijn prooi. Mm -hmm. Die wordt daardoor op slag gedood. En dat op slag afgemaakt. En dat vroeger heette dat iets of iemand slechten. Oh, en ja, daarom ja, ja. heet het de dus slechtvalk en, het uh, slechte, ja. en een komt overal voor, in 18 tot 20, eigenlijk het de Noordpool en de Zuidpool, daar komt hij niet voor. Maar Nederland maar en Turkije beslechten een, een uh, diplomatiek conflict, ja, ja heel Stipe. mooi gevoel. prachtig woord is dit. Nou, hij kan dus uh, tijdens die, zeg maar, eh, naar beneden, naar die prooi toe, kan hij dus een snelheid halen van 100 km per uur. Zo dan. Nou, dat en, is. Uh... Uh, hij kan zelfs het maximale ooit gemeten was 400 km per uur. Gos, kleren. En dat was dus... zeker heel hoog in de lucht of zo. Uh... Ja, heel hoog naar de grond toe. Ja, oké, okay. ja, dan, dan zou dat heel goed kunnen, joh, zo maar. 400 km. Dat... Zo hard gingen die vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog ook, hè? die bommenwerpers, hè? Die, tenminste, die kleintjes dan, hè, die jagers, zeg maar. Je had de Spitfire, je had de Stuka. Uh, die ging ook iets van 400 kilometer per uur, heb ik wel eens gelezen. Ja, er is een. Uh... Er is ja, dat kan een, je nu niet een... voorstellen met al die jachtstraaljagers. Uh, die, uh, die gaan uh, 800, 900 kilometer per uur. Ze dus zijn er bij die 2000 te halen. Sommige toestellen... Ja. Makkelijk. Ja, want Die JSF gaat geloof ik 1500 kilometer per uur of zo. Zo dan, dat is hard hoor. Dus ben je binnen een uur ben je bijna in Madrid, zeg maar, vanaf Amsterdam. Dat is echt uh, heel erg snel. Um, ja, oké. Okay. Um, ik stel voor om er een eind aan te draaien. Want dat wordt ja. te lang. En uh, ik vond het heel leuk dat je, dat je weer in de uitzending was. En uh, ik vond het wel interessant. Ik ga het straks online zetten. Het is nou uh, even kijken hoor. Op dit moment van de opname 16 minuten over 10 in de avond. 12 maart. En het is volle maan hè, het is volle maan. Het is volle maan. Ja. Dus ga naar buiten. En, uh... Misschien een mooi fotootje ervan maken. ja. Dus, ik heb toevallig gisteravond nog een foto van gemaakt, maar toen was het eigenlijk nog iets te licht. Nou, ik zou je vertellen, als ik naar mijn werk ga, soms staat de maan wel eens op, op dezelfde plek... Hè, ...dat je dan een bepaald tijdstip komt en dan om de zeven tijd staat hij precies op dezelfde plek als als je de vorige keer... Eh, ...dan heb je bij ons het strijkijzer, oftewel de Nieuwe Haagse Toren, die staat op het Rijswijkse Plein, zijn driehoekig, eh, eh, Torenflat. En uh, ik heb een paar keer gezien, dat was ochtends vroeg... dan was het nog een beetje half donker... stond de maand precies boven dat gebouw. En ik denk, oh, daar zou ik een mooie foto van kunnen maken. Ik heb het een keer geprobeerd. Nou ja, met je eigen ogen lijkt het allemaal veel groter dan op die foto. Ja, en ik kon ook nauwelijks inzoomen met het vorige toestelletje wat ik toen had. Dus dat vond ik zo jammer. En als het morgen weer dat geval is... Daar ga ik er zeker fouten foto van maken. Ik hoop alleen dat het dan nog een beetje donker is. Want ja, het, is een beetje, het begint een beetje lichter worden als ik op mijn werk kom. Dus uh, ja, ik vind het wel, uh, dat valt me ook op, als ik richting Binkhorst uh, fiets. Dan zie je zo de zon in het oosten opkomen. En dan zie je die wolken ertussen, dan zie je al die mooie die kleuren. Dat oranje uh, met blauw en dan zie je al die, die lichtinval. En uh, prachtig, prachtig om te zien. ja. Is is echt, mooi, is uh, ik geniet er intens van. Elke keer als ik het zie, geniet ik ervan. Het verveelt nooit. Ja, Wij nee, heb ik echt, ook... Uh, er is niks mooiers... van de natuur en buiten en zo. Er is niks uh, mooiers als de natuur. Er kan geen mooie auto of een mooie computer of wat dan ook tegenop. Nee, ik zat vanmiddag zat ik op, uh, op Kootwijker Zand. Ja. En dat is, uh, nou ja, het, het meest uitgebreide zandgebied wat we hebben. Hmm. En ik geloof zelfs in Europa, als ik het goed okay. begrepen heb. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat is zoiets, heb ik gehoord. Maar in ieder geval, waar ik ook heen keek... ...ik zag niks anders dan hele bergen zand. En uh, dat is compleet rustig. Echt stil. Geen geluid. Helemaal niks. Zo man, lekker rustig. Hè? Ja, dat, is echt, dat was heel relaxed. We, we komen lekker tot rust man. En dan ga je lekker op een bankje zitten. Ja, en even, even gedaan. Even de ogen dicht. Even oogjes nou. dicht. Even, even, even een klein dutje doen. Ik heb zelfs de winterjas gewoon uitgedaan. Ja, Dat ik vond het eer. nou niet bepaald weer om een winterjas om te doen. Nee. want ik heb niet eens mijn pet opgehaald. Nee, dus ik heb mijn kopkaal geschoren. Maar zeker <laughs> ik heb vanmiddag mijn kop kaal geschoren. Ik denk, ja, we worden nou een beetje te lang. Ja. En vooral als je al kalend bent, is het ook geen om als het haar gaat groeien. Dus ik heb er weer lekker kaal gedaan. En uh, dan zie ik er weer zo fris als een hoentje uit. En fris onder Lijk. de douche. En, uh, Lijk, hè? Dan ben ik weer het veentje. Nou ja, dat zien jullie op de foto straks. Of tenminste op het filmpje. Ja, het staat nu al op Twitter. Dus als jullie naar de, de website gaan en je gaat naar Twitter, dan kan je de foto zien. Als je tenminste op Twitter bent ingelogd, kan je de foto zien. Ik ga hem ook nog eens op Facebook plaatsen. dus een privé Facebook. We hebben van Allouwe Radio alleen een Twitter en een blogspot uh, account. Dus uh, dan moet ik straks ook nog even dat filmpje op plaatsen. Maar dat ga gaan jullie later zien. Oké, okay, Jacco, bedankt uh, voor de deelname. Ik zou zeggen... Houdoe. Tot de volgende keer. Houdoe. Hoi hoi. Je mist niks via de podcast oei. van Aloha Radio. Ja, mensen, het moet weer het einde wezen. Wel doet de deur dicht. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, mensen, bedankt voor het luisteren. En ik zou uh, zeggen graag tot een ander keertje... En we gaan afsluiten met. Uh, "Subin Met uh, Scared on my ovenbloed. A cappella of zoiets. Ja, ik kon het een beetje slecht lezen. Omdat het van af zit. Daar gaan we binnenkort ook al wat aan veranderen. Mensen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Bye bye. Dit was DJ Jacco. Tot de volgende keer. Bye. Nee. best for you It's no wonder she thought my love wasn't true Scared of my own blood I know I tend to make you feel unwanted Afraid of all that love You know I tend to make myself feel daunted I did, not realize I did not realize What we had was something special No, no, no Until I let, Until I let it, I go. it go And I can't change the past. I can't change But I'd like to know for certain But I'd like to know That you're gonna be alright I hope you understand The way I'm feeling It's got me thinking that I'm dreaming Disbelieving all oh, that I hear And though I know you still need me Right now you really need me But I gotta make sure that I'm ready To give it to you once and for all Scared of my own blood my I know I'm blind to make Yes, I do. Love. And I'm so sorry for the way I afraid of all that I love. I'm afraid of all that I love. I'm afraid of all that I love. I'm afraid Baby! Hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl